Zie ik Tatjana, ga ik niet pitten En ook Vanessa, zie ik wel zitten Vrouw Andersen, die maakt me gek Zijn grote boezems, dan denk ik krek Ik vind u sexy, wat je van me ik ben niet te holen, als ik u zie Ik vind u sexy, wat je van me Ik zie u zitten, zie dat niet Ik ben gevoelig voor elk mooi wicht Maar ik kijk goed uit. misschien is het wel een nicht ik weet hoe sexy wat vee van me. Ben niet te holen als ik u zie.